Alle IGLO-maaltijden 1 plus 1 gratis. En alle anderhalve liter flessen Fanta, Sprite en Fernandes ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur. Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Steeds meer Nederlanders die gestrand zijn in het Midden-Oosten melden zich bij de verschillende alarmcentrales. De ANWB zegt dat mensen van hen willen weten wanneer ze terug naar huis kunnen of waar ze gemaakte kosten kunnen claimen. De teller daar staat intussen op 250 meldingen... ongeveer net zoveel als bij Eurocross. Iran valt in Qatar niet alleen militaire doelen aan... maar ook bijvoorbeeld het internationale vliegveld in Doha. Dat zegt de regering tegen nieuwszender Al Jazeera. In Qatar zijn Amerikaanse militaire bases. Gisteren schoot het leger nog twee Iraanse gevechtsvliegtuigen uit de lucht... en onderschepten drones en raketten. Er staan demonstranten op het dak van een gebouw... van de Technische Universiteit Eindhoven. Ze eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. De actievoerders hebben vlaggen en fakkels bij zich... en zouden zich hebben vastgemaakt aan het dak. De politie bekijkt hoe ze naar beneden kunnen worden gehaald. En de choreograaf van K3 heeft sorry gezegd, omdat hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dansers en medewerkers klaagden over machtsmisbruik en vernedering. En ook zou hij ze te weinig hebben betaald. Ze werkte voor de show K3 Originals, die in april in Ahoy te zien is. Chronica weer nog, vrij zonnig met in het noorden bewolking Er staat weinig wind. Op de warren wordt het 9 graden. In het binnenland 18. Lekker, Joost, dankjewel. Yes. Dakkie open, dakje dicht. Dakkie open, dakkie open. Lekker, fijne dag en topmorgen. Twee over één, Veronica verkeerd door Flitsmeister. Ja, je zou maar naar Groningen moeten of van Groningen naar Heerenveen. Via de A7, dan kom je tussen Boerakker en Friese Palen... in acht minuten vertraging door een auto met pech. En de A22, Beverwijk richting Velze Tussen Beverwijk en de Velze tunnel. Acht minuten extra. De rest van de files en ook de flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Oh, het is koud. Ik heb lekker thee voor je gezet. De thee is koud. Ja, dat komt door die oude koffie. Ja, die dochter.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 Tot 1.500 euro korting op diverse M-Line elementbedden. Direct leverbaar. Kom naar de winkel of kijk op beterbed.nl. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Aliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alleander.nl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 Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door postcode loterij Miljoenenjacht. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Sander Hogendoorn. Dit is Veronica. Let's Groove van Earth, Wind Fire bij Radio Veronica. Goedemiddag, het is 14 over 1. We geven zometeen weer het spel Music Match weg. Dat is echt een uh, ultiem spel om met drie of meerdere personen te doen. Nadat je de hele dag lekker buiten in de zon hebt gezeten... en de zon gaat dan onder en het wordt wat frisser... dan knooi je de tuindeur dicht... en dan ga je lekker met z'n allen dat spel spelen. Is, uh, ja, je hoort allemaal fragmentjes... en dan moet je allemaal uh, dingen daaraan gaan matchen. Bijvoorbeeld het uh, decennium. En je het een man of een vrouw die je hoort. Uh, nou ja, dat soort dingen. Superleuk om te winnen. geven we zometeen weg in dat andere spel. Het uh, top 3000 millisecondenspel. En daar kun je jezelf nu voor kwalificeren. Door even mee te doen met uh, deze opgave... De, de proefopgave of de kwalificatieopgave. Noem hoe je het noemt. Me wil. Laat me in ieder geval weten, welk liedje is dit? 1000 milliseconden. Oeh, dat waren 1000 milliseconden van een enorme top 3000 klassieker. Heb jij enig idee welk liedje het was? Laat het mij dan ook even weten via een gratis appje via de Veronica-app. En misschien spreek ik je zo meteen en mag je het gaan proberen voor al die prijzen.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 Deze plaat is zo toxic, hey. Britney Spears bij Radio Veronica. En daarvoor liet ik je dit horen. 1000 milliseconden. En Erika, die zat goed op te letten. Erika, goeiemiddag. Hey, goeiemiddag. Jij hoorde een snipper uit een liedje... wat we zo meteen gaan draaien. De kwalificatieopgave van het top 3000 millisecondenspel. En uh, welke was het? De Eagles met Hotel California. Yes. Dit stukje. Helemaal. Ja. Welkom to de Hotel California. Nou, sowieso al lekker om die weer eens te draaien op Radio Veronica. Het is er echt zo'n lekkere dag voor, denk ik. Nou ja, altijd wel, denk ik. Altijd wel, ja. Maar vandaag met... het. Hey, hey, hoe is het met het zonnetje bij jou? Nou, uh, strak blauwe lucht en uh, ja, wel een windje. Maar ja, dat weten we in Nederland. Maar uh, ja, het is fantastisch weer. Ja, en je bent al even je, je fiets gaan halen vandaag, toch? Klopt. Dus dat was wel even dus lekker. daar was, uh, ja, was het ook prima weer voor. Kijk. Nou, um, waar het ook prima weer voor is... is om zometeen heel veel uh, prijzen in de wacht te slepen. De lege Veronica-prijzentas, die heb je al. Maar die mag je zometeen uh, over een minuutje of twintig... Uh, eigenhandig gaan vullen met uh, nog wat meer prijzen. Kijk hoeveel we erin kunnen doen. Ik ga mijn best doen. Oké, okay, ik spreek je zometeen. Met de beste muziek aller tijden.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 Er heel veel mensen Duran Duran naar de studio. En Theo die stuurt Duran Duran. Henriette Duran Duran. Hmm. Oh, we hebben natuurlijk die, uh, die actie met Duran uh, Duran. Als je dan Duran uh, Duran hoort, dan uh, kun je kaartje vinden voor het concert. Zo is het uh, volgens mij. Het was wel uit uh, de Bondfilm. Maar dat was Future uh, to a Kill van The Duren. Maar net was het The Living Daylights. En dat liedje was dan weer van... Uh, aha! Aha! Nu snap ik hem. Dan gewoon naar de harde realiteit voor vandaag. De files. Drie files om te te zijn. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaart-Aquaduct. 8 minuten extra. De A12 richting Duitsland. 10 minuten extra voor de grens. En de A15 Ridderkerk-Oost-Vorne vanaf knooppunt Benelux. 7 minuten extra. Dit is Radio Veronica. Het station van De Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en net donderdag. Vanaf 2 uur. En nu. Sander Hogendoor. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. to mee is Erika uit Grotebroek. Het top 3000 spel. Goedemiddag Erika. Hey, goedemiddag. En hoe is het op dit moment in Grotebroek? Want je bent al even naar buiten geweest om je gerepareerde fietsen op te halen. Hoe is het in de polder? Klopt. Sorry? Hoe is het in de polder op dit moment? Nou, uh, lekker zonnig, mooie stralen, blauwe lucht. Nou ja, zo goed als. Ja, en het blijft nog wel even zo, hè? Nou, gelukkig wel. Het mag voor mij tot eind uh, oktober zo blijven. Eind, eind december of zo mag het inderdaad een beetje... Ja, het, uh, ja, ja hoor. Maar hoor en die klagen dan. Nou, ik moet wel zeggen dat ik, dat ik ook echt... Uh, ja, ik knap er wel van op, moet ik zeggen. Ik denk dat een heleboel mensen... die zijn er nu wel eens een keertje klaar mee met dat... Naar de weer. <laughs> Zo is het ook. De lente komt er eraan. Er de lente <laughs> komt eraan. Um, en misschien komen al die prijzen ook wel jouw kant op. Ik heb uh, drie fragmenten uit de Radio Veronica Top 3000 voor je klaargezet. En hoe meer jij er goed weet te raden, hoe meer prijzen wij richting grote broek gaan opsturen. Ik, uh, ga het meemaken. Dit is jouw eerste fragment. Heel veel succes. 3000 milliseconden. Diet straight, money for nothing. Mm, nee. nee. Je mag het nog één keer proberen. Salt of swing? Ja. Oh. Ja, het is ook verwarrend, want ik zet net ook de uh, walk of life af. Maar dit waren inderdaad de Sultans of Swing. Vanaf nu word ik heel streng, ah, ja. Erika, heel streng. Word ik ja, ja oké. Okay. Zou hem nu niet meer helpen. Um, maar dat betekent uh, inderdaad dat je het uh, goed hebt. En dat betekent, want dat had ik nog helemaal niet gezegd... dat je een eckdop in de morgen kurkentrekker in die tas hebt gestopt. Nou, dat is al één. Dan gaan we naar twee. Twee duizend milliseconden. goed uh, Godzilla... Uh, volgens mij... Oh, ze nou. Ja, die blonde. Ja, volgens mij heb je het wel herkend, mm. inderdaad. Ja. Een grote hit uit de '90. Ja, ben ik toch weer aan het helpen. Ja. Oh, kijk. No doubt. Met uh, Don't Speak. Ja. Oh, ik zie. Oh. Een foto Moet je wel dit. even graven, ja. maar... We gingen heel diep, uh, Erika. Ja, moest van verder komen. Ja, dat betekent een Veronica-T-shirt ook in de tas. En voor nu spelen wij voor de hoofdprijs. En dat is echt een heel leuk spel. Het spel uh, Music Match. Ik geef het al een paar weken weg en krijg er echt heel veel leuke reacties ook op. Um, en dat kan ook van jou worden. Oké. Okay. Laatste fragment is dusdanig kort: die krijg je twee keer te horen. Dit is de eerste keer. 1000 milliseconden. Heb je hem al herkend? Of denk je nou, gooi hem er ja, nog een keer Ja, zijn er de Hansen met hong -bap? Dat meen je niet. Hallo. Ja hoor. Dat zijn ze. Wat knap hè? wat goed. Ja, mijn vriendin die zei vroeger al van... Oh, jij dat je dat toch altijd al meteen kan horen meteen met het eerste moment. Ja, nou, ja meestal wel, niet altijd, maar zo, uh, nu zo. ook dus. Ja, sommige mensen hebben dat talent. Je zei net nog buiten de uitzending tegen mij... nou, ik hoop uh, dat ik het allemaal uh, goed ga doen... en dat het via de telefoon is het moeilijker en zo... maar je hebt er gewoon drie uit drie weten te raden. Nou ja, fantastisch. Was jij vroeger Helemaal ook, leuk. Was jij vroeger ook zo iemand die dan uh, zei voor een, uh, voor een tentamen... Van, nou, ik heb, echt, uh, ik heb echt niet geleerd hoor. En dan een tien halde. Nee, want op school was ik helemaal niet goed. Ik, ik zag de vogeltjes altijd sluiten en ik luisterde altijd liever <laughs> naar de radio. Maar ja. Kijk, nou, dat hoor ik dan wel weer graag. Maar uh, nou ja, je hebt toch je roeping gevonden dan. Dat dacht ik. Nou, daarom is dat spel Music Match ook uh, zeer aan jou bestemd. Dus die gaan we ook in de prijzenstas doen. En helemaal dat allemaal leuk. Opzuren. Dankjewel. Hey, geniet van je dag, Erika. Ja, ook, Fijne dag. Werk ze nog.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 Complicated. En wat niet complicated is. Uh -huh. is uh, verzoek je in ja, bij de branche natuurlijk. Vragen. Dat is natuurlijk <lacht> zo oud als de weg naar Rome. Gewoon, ja. de, eigenlijk een beetje de, de marathon onder de radioprogramma's. Is wel zo. Ja. Is wel zo Dat ja. Echt de klassieker. Vraag een plaat aan en hij wordt misschien wel gedraaid. Ja, en pak even een onverwacht haakje voor jezelf, weet je wel. Je kan er ook een spelletje van maken. Wat heb ik vanmorgen gedaan? Waar een woord bij hoort. Of uh, ik bedoel. Ach. Eens even nadenken, wat heb ik vanmorgen gedaan? Minder dan waar heb ik zin in, maar gewoon iets bijzonders. Of wat heb ik vanmorgen gehoord. Of ik heb bijvoorbeeld vanmorgen ben ik even naar het ziekenhuis geweest. Dus ik zou smokers outside the hospital door kunnen aanvragen. Heb je ze gezien? Ik ze heb ze staan weer steeds, gezien. Ja. Ik heb ze weer gezien. En ik blijf dat uh, heel. Uh, ja. eigenaardig beeld vinden. Ja, dat daarom ja. is het ook zo'n goed liedje. Dat ja. is een soort, soort rare, rare gewaarwording, inderdaad. Ja. Dat zou er eentje kunnen zijn. Uh, ik heb vanmorgen hard gelopen, dus uh, Keep on Running van de ja. Spencer Davis Group. vind ik altijd heel Lekker. leuk. Ja. Ja. ja, laat je inspireren. Ik kijk gewoon even naar buiten. En, uh, ja. Het, het, het hele leven is natuurlijk één grote inspiratiebron. En kom op, he, want de lijst is nog helemaal leeg. Dus als je er nu bij bent, Gabi en ik staan klaar om alle ballen op te vangen. Grote o, kansen. Hoge pakkans. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door postcode loterij Miljoenenjacht. Veronica. Een kind in oorlog is geen ver van je bedshow. Daarom maakt Radio Veronica vanaf 11 maart voor War Child... een weeklang uitzending vanuit bed...